Vier uur. Dit is Radio 1 met Ger Jochems en Tessel Blok. Voor het voortbestaan van de mens is het mannelijk geslachtschromosoom... volstrekt overbodig. En wat bezielt de Chinezen om met de wereld en zijn moer ruzie te maken... over vijf eilandjes en drie rotsen van bij elkaar zeven vierkante kilometer? Dat zo in de villa. Nu is het NWS-journaal Remoseree.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 De Europese Commissie reageert kritisch op de plannen van Cameron. Eurocommissaris Andor zegt dat Groot-Brittannië een naarland dreigt te worden. Hij wijst erop dat ook Groot-Brittannië zich aan de EU-regels moet houden.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 En dan het weer. Het is bewolkt. Lokaal wat botregen. Het is 6 graden in het noorden, 10 graden in het noordwesten. Morgen wordt het droog en kan af en toe de zon doorbreken. Vrijdag, dan gaat het opnieuw regenen. Verkeersinformatie: Edwin Gerritsen. Er staan files op de Ring van Amsterdam. De a 10 West richting Den Haag bij de Koente, 05 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam voor Knoop het Kleinpolderplein 4 kilometer. A15, Europort richting Rotterdam bij Spijkenisse 4. En op de A20 bij Rotterdam richting Gouda voor Rotterdam-Krooswijk 2 kilometer. Na de ster gaat de villa verder. Tot zo. Oké. Okay. Hoeveel klaslokalen hebben we in de toekomst eigenlijk nodig? Alle veranderingen in de zorg. Wat betekent dat voor onze beddencapaciteit en huisvesting?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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Vila VPRO. Tot half vijf nog bij u hier op Radio 1 met zometeen ons buitenlandpanel. Maar eerst wetenschap met Frederik Melman. Welkom Frederik. Er nou was er nog één ding waar we allemaal vrij zeker van waren. Jaren en jaren lang dat je voor het krijgen van gezond nageslacht... een vrouwelijk geslachtschromosoom en een mannelijk geslachtschromosoom nodig had. Een xje en een eitje. Ik bedoel, daar was toch geen spel tussen te krijgen? Nee. Ja, en daar zit jij dan. Dat, en dat, dat betekent dat jij schat. iets anders komt vertellen. Ja, het was al een beetje lullig. Hè? Ik bedoel, het dat, dat hele ei-chromosoom is al klein. En, en, ja, dat was wel nodig, dacht ik. Maar goed, er zat er niet te veel informatie op. Maar wat, wat is er aan de hand? Hè? Als je kinderen wilt krijgen, dan uh, krijg je de helft van de informatie van je moeder en de helft van de vader. Die informatie die zit, ligt opgeslagen op die chromosoom. Die zit er lekker strak opgewonden. 23 paar. Het laatste paar, paar, nummer 23, bestaat uit de zogeheten geslachtschromosomen. Inderdaad, de x krijg je van de moeder. En van je vader krijg je of een x, dan word je een meisje... of een Y dan word je een jongetje. Nou, de vraag is een beetje van... wat heb je nou precies van dat Y-chromosoom nodig... om een gezond kind te worden? En het antwoord is bijna niets. Eigenlijk kan het hele Y-chromosoom een beetje op de schroothoop. Wat hebben Amerikaanse onderzoekers van de Universiteit van Honolulu... nou uitgezocht? Ze hebben mannetjesmuizen gefokt. En die mannetjesmuizen die hebben geen Y-chromosoom. Dat hebben ze gewoon weggehaald. Dat kan. Ze hebben uiteindelijk wat ze gedaan hebben ze wel twee vrij essentiële genen van het eigen chromosoom geplukt en gewoon uitgeknipt mm -hmm. en ergens anders in het DNA erin ertussen geplakt. Dus dat betekent dat van dat hele chromosoom maar twee genen waren die ertoe doen en de rest hebben we al die tijd mee, met ons meegeschopt voor niks, exact. ballast. Het ene nou. is nodig, want dat maakt dat je man wordt. Het andere deel van het eigen chromosoom heb je toch ook wel nodig, omdat het is nodig voor de ontwikkeling van zaadcellen. Ja, en de rest inderdaad gewoon weggegooid. En wat bleek, niet alleen werden die mannetjes muizen gezond oud... maar het lukte ze ook om met een beetje hulp bij de bevruchting... bevruchting gezonde muizenkinderen te maken die ook gezond oud werden. Dus en, ja, het ei inderdaad. Je en kan nu nog, nog X bij mensen, Frederik, bij mensen nu nog... Ja, dat is wel interessant, hè? want, want de, ik zei al net... die muizen hadden wel een beetje een steuntje in de rug nodig bij uh, ja. de bevruchting. Dus de, de, de zaadcel en de eicel moesten buiten het lichaam samengebracht werden. Nou, dat lukte prima. En deze techniek, is een, een, een geavanceerde IVF-techniek... die is ook al bij mensen geprobeerd. Dat was experimenteel. En men heeft toen gezegd, dat gaan we maar niet doen... want het risico op, op nageslacht met genetische defecten is te groot. Dus laten we dus dat niet doen. Dus zo onnodig is dat ding dan ook niet? Hm? Nou ja, je hebt die twee wel nodig. Maar de rest ja. kan gewoon op de schoothoop. Maar, maar wat, gaat, wat gaat er dan nu gebeuren? Nou, Ik bedoel, je kan moeilijk zeggen... dat hele eighromosoom gaat nu op de schoot schoothoop. Dat, dat is er. Dat, dat is er, maar dat biedt wel hoop voor mensen... die dus uh, mannen met vruchtbaarheidsproblemen... want ook al heb je dan een mank-eighromosoom... Uh, je kan dus met behulp van die techniek... die eerst risicovol geacht werd... misschien toch wel uh, een kind krijgen. Want die, die techniek blijkt dus niet zo risicovol... als, uh, als dat we Oké. Okay. We doen nog alleen bij muizen. Bij muizen, Geprobeerd. ja. Altijd eerst proberen bij muizen en uh, proefdieren, helaas. Ja. Oké, okay, Frederiek. Dankjewel. Tot volgende week. Tot volgende week. Het Buitenlandpanel, Met vandaag Sinoloog en zakenman Henk Schulte, Noordhold en Petra Stine, arabist en publicist. Welkom beide. Goedemiddag. Hallo. En aan de telefoon vanuit de Duitse hoofdstad Berlijn. De directeur van het Duitsland Instituut het Tol Nijhuis. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Uh, we beginnen even met Duitsland. Uh, Tom, CDU, CSU en SPD zijn eruit. De buren hebben een nieuwe regering. En toen we de laatste keer spraken, twee weken geleden... gisteren precies twee weken geleden... toen waren er nog wat, nogal wat irritaties tussen beide partijen. Uh, is dat nu allemaal weg? En zijn ze grote vrienden? Ja, ze zijn nu grote vrienden. Het was wel een, een lange bevalling, uh, moet ik zeggen, want ze hebben gisteren nog 17 uur achter elkaar uh, moeten vergaderen over dit document. Dus het is ook diep in de nacht pas uh, klaargekomen, maar ze zijn al buitengewoon uh, tevreden. Ja, nou een aantal gevoelige punten, daar hebben ze dus uh, overeenstemming over bereikt, die doet op het laatste moment nog uh, niet uh, uitgekomen onderhandeld waren, homohuwelijk, tolheffing voor buitenlands... dubbele paspoort, eh, daar zijn ze dus uit. Maar de praktijk leert, althans in Nederland... dat er altijd nog op onopgeloste zaken blijven die vooruitgeschoven worden. Kleine landmijntjes, zijn die er ook in Duitsland? Nou ja, er zijn ook een aantal zaken zijn gewoon niet meer in het uh, in het akkoord uh, teruggekomen. Ze wilden eigenlijk graag iets doen aan het, uh, aan het onderwijs, maar daarvoor was een grondwetwijziging nodig. Dat is er niet meer teruggekomen. Um, ze wilden een verhoging van de studiebeurs, de SPD, dat is niet meer teruggekomen. Dus zo zijn er een, uh, een aantal dingen die gewoon niet in het uh, in het document staan. Trouwens, het homohuwelijk staat er ook niet in. Mm -hmm. Hoe gaat het vallen, uh, schat u zo in, bij de achterban van de SPD? Want er moet nog wel een congres overheen... voordat het ook allemaal door kan gaan. Ja, sterker nog, er moet niet alleen een congres overheen. Uh, er komt een, een, een referendum bij uh, de SPD. Dus de, de 470.000 uh, leden kunnen zich daarover uitspreken... En uh, daar maakt iedereen zich natuurlijk wel enigszins uh, zenuwachtig over. Dat is ook de reden waarom de SPD eigenlijk in het, uh, in het akkoord meer zichtbare punten heeft gekregen dan het, uh, dan het CDU. Maar uh, een referendum, dat weten we ook in Nederland, is natuurlijk altijd een, uh, een risico. En dat is ook de reden eigenlijk waarom er überhaupt nog niet gesproken wordt over... Uh, over de ministersposten en wie die gaan bezetten. Dat is pas iets wat na het referendum uh, zal komen. Niet te grote verzoeken? Niet te grote verzoeken, ja. maar goed, voor de, voor de leden is het natuurlijk wel een, uh, een risicovol om, om nee te zeggen. Want dat betekent eigenlijk dat de hele uh, SPD-top uh, zou moeten aftreden. Uh, en dat is uh, een, wel een hele hoge prijs die dan betaald wordt. Peter Stine? Je hebt het ook gevolgd. De ja, wat ik, ik, ik, wat ik uh, eigenlijk wel opvallend vind... is hoeveel uh, ik zelf ook weet over de Arabische wereld en de Verenigde Staten... en dat Duitsland zo dichtbij en zo ver weg tegelijkertijd uh, voelt. Maar wat mij wel... Uh, Zorgbaard als Europeaan is dat uh, Duitsland nu zo machtig is in Europa... en dat er eigenlijk een grote coalitie is... waar bijna nauwelijks oppositie tegen is. Hè. Mm -hmm. Waar komt de oppositie uh, tegen Merkel vandaan? En het lijkt me in een democratie toch heel gezond... dat je ergens ja. nog een tegenkracht hebt in je samenleving. Tom? Ja, dat, dat is natuurlijk een, een probleem waar meer mensen op wijzen. Daarbij moet wel gezegd worden... in Duitsland hebben ze ook twee kamers. Hè? De, de Bondsdag en de Bondsraad. En de Bondsraad is zeg maar de Eerste Kamer. Maar die veel machtiger is in Duitsland... dan onze uh, Eerste Kamer. En in dit Bondsdag... Een raad hebben ze geen meerderheid met z'n tweeën. Dat is een heel ingewikkelde procedure. Omdat de bondsraad, dat zijn de landen, de deelstaten zijn vertegenwoordigd. Maar die mogen maar met één stem spreken. En een meerderheid uh, van, de, van, van de deelstaten, daar zit ook of de, uh, de linkerpartij in, of de groene, dus, uh, of de FDP. En dat betekent dat in die deelstaten, uh, er, uh, dat ze daar niet... Strikt op kunnen rekenen. Dus in zekere zin zou vanuit de Bondsraad zou nog de oppositie kunnen komen. Oké. Okay. 15 december uh, is dat referendum onder SPD-leden. Nog even een spannend moment. Uh, wellicht tot dan, Ton Nijhuis, directeur van dat... het Duitsland Instituut. Dankjewel. Uh, graag gedaan. Uh. Ga jij maar, Geer. <laughs> <laughs> je je, je uh, kan niet wachten. Je moet nog even je zin herhalen over de eilandjes. En dan stel je die vraag aan Henk. Oké, okay, de zin halen over... Ja, ja ja wat bewee, ja, heel, heel simpel. dit Iedereen heeft de krant gelezen. Er is weer ruzie tussen die, uh, over die eilanden, de Senkaku-eilanden... tussen Japan en China. Wat beweegt, Henk, China nou om uh, ruzie te maken... met de duivel in zijn moer, want Amerika die maakt zich zorgen. Taiwan is woedend, want die menen ook rechten te hebben. Over een eilandje, vijf eilandjes en drie rotsen... bij elkaar zeven vierkante kilometer. Nou, dat heeft alles met Chinese nationalisme te maken. Maar even het ontstaansgienis van dit probleem gaat helemaal terug naar 1895. Toen was er een Chinese-Japanse oorlog. Dat verloor China. Toen kreeg Japan Taiwan. Dat moesten ze teruggeven na de Tweede Wereldoorlog als verliezer. En nu zeggen de Chinezen, eigenlijk had je die eilandjes ook mee moeten teruggeven. En Japan zegt nee, want die waren voor 1895 al bij ons. Dat is even het ontstaansgienis van het hm. probleem. Nou In de jaren zeventig kwam een vriendschapsverdrag tussen China en Japan... De Deng Xiaoping een hele mooie woorden gezegd, want anders kon het Vriesavslag vandaag niet afronden. Hij zei, de wijsheid van de huidige generatie is niet toereikend... om dit probleem op te lossen. Laat het overlaten aan de wijsheid van de volgende generatie. Ja. Dat heeft hij toegezegd. Ja. En de laatste jaren staat dit conflict helemaal in het teken... van het opkomende nationalisme in China. Ja. Want we doen er een klein beetje lacherig over. En dat is een beetje onterecht. Want wat is nu weer de directe aanleiding voor het oplopen van spanningen? China heeft gezegd, de, het luchtruim boven die eilanden... Ja. dat is van ons, wij gaan dat controleren. Niemand ja. komt er zomaar doorheen. Uh, wat gebeurt er? Nou, de Amerikanen hebben gezegd, ja, dag, dit is gewoon internationaal uh, luchtruim. Ja. Wij gaan er met onze vliegtuigen doorheen. Weet je wat, we sturen er gelijk twee 52-bommenwerpers... die laten we lekker vliegen. Maar ik hoorde ook vannacht een militair deskundige bij de BBC zeggen... en dan gaan die straaljagers van die Chinezen opstijgen... en die gaan daarnaast vliegen en die gaan ze naar weg proberen te duwen. Ja. Daar kunnen allemaal ongelukken uit ontstaan... en dan is de BN de gare raap. Ja, en wat je, wat je zegt, deze zone die is, ingesteld, <lacht> uh, sorry, is ingesteld zonder overleg of zonder consultatie met Japan of met Amerika. Dat mm. hebben unilateraal gedaan. Maar ze provoceren dus, eigenlijk bijna bewust. Ja, en Chuck Hagel, de van Defensie, die zegt dat dit is een destabiliserende poging om de status quo mm. te veranderen. Ja. En zo ziet Japan het ook helemaal. En wat ook interessant is... Dat in de Zuid-Chinese zee, er wordt ook geclaimd door de Chinezen, zoals we weten, hè? de laatste jaren speelt er ook van alles, hebben ze zo een zon niet ingesteld. Hm. Dus ook al zegt het ministerie van BZ in China, het is tegen geen enkel land gericht. Japan kan het natuurlijk maar op één manier uitleggen, het is tegen ons gericht. En wat ja. is de hoe vind je de reactie van Japan? Want die doen eigenlijk tot nu toe niet meer dan zeggen. de nationale vliegmaatschappijen gaan zich hier niet aan houden, punt. Dat nou, is echt... nou, eerst, niet. eerst zeiden ze. We ja. gaan ons daar wel aan houden, dat is interessant. Ja. Want Japan Airlines en uh, All Nippon Airways, ANA... die heeft in het begin gezegd, ja, dit is een politiek probleem... wij zijn een civiele luchtvaartmaatschappij, we kunnen geen risico's lopen. Dus wij gaan notificeren als we overheen vliegen. Een paar dagen later hebben ze die verklaring ingetrokken. Is dat, laat nou dat Amerika... Om, nou, voor een eigen regering, denk ik, mm. Tokio. Want die nou. zeggen, ja, wacht even, dan zo kun je niet opereren... als Japanse maatschappij. Dus ja, die gaan nou, er overheen vliegen zonder te notificeren. En na wat jij zegt, Ger, die B-52's... ik denk dat dat een beetje een lange neusbeweging uh, nou. is... van Amerika naar Japan. Naar ja, ze zeggen dat ze al uh, in het schema zaten, die, die vluchten. Maar dat is ja. duidelijk... Een, een, een, maar doordat, een, doordat ja, wij sorry. ze in onze media steeds Senkako-eilanden noemen... kiezen we dan niet eigenlijk al partij? Want in het Chinees heten ze toch weer anders? In en het Engels ja, heet ze de, de Pinnacle de, de, ja, Islands. Hoe heet uh, ze? De Pinnacle Islands. Oh, dat wist ik niet. Ja. Maar mijn vraag gaat eigenlijk ergens anders ja. over. Want, ja. nou, wat je met de Falkland of de Malina-eilanden... Zou, zou dat hetzelfde scenario kunnen zijn? Dat ze een keer enorme ruzie krijgen... misschien zelfs wel de oorlog trekken voor een paar van die... Nou, kijk, Pekjes in die ocean. Kijk, China en Japan zijn economisch enorm met elkaar verbonden. Japan heeft een veiligheidsverdrag met Amerika. Dat Amerika en Japan te hulp zal schieten. Dus die escalatie zal niemand wensen. Dus ik denk dat het niet helemaal vergelijkbaar is. Bovendien heb je ook geen bevolking op die eilanden. Er zijn ja. daar een paar rotsvlekjes. Maar er zitten wel enorme energievoorraden onder. En volgens het zeerecht kun je vanaf die eilandjes, want ze komen permanent boven de zeespiegel zijn, bepaalde grenzen trekken. Ja. Territoriale wateren, speciaal-economische speciale zones, die heel veel, heel veel macht geven, economische macht. Ja. Dus daar zijn ze daar beducht voor. Maar ik denk de kern van het probleem, dat opkomende Chinese nationalisme is. Spierballen gedrag. Spierballen gedrag, herstel van de oude positie van China in Oost-Azië. En als je daarbij de aardsvriand Japan nog eens een hak kunt zetten. Maar zijn ze hiermee verder gegaan dan in... want we hebben het hier dit jaar al eerder over gehad... dat was bijna in september of in augustus. Ja. Ging het over precies diezelfde eilandjes? En toen was precies. er ook een soort volksopstand... tegen alles wat Japans was. Of was het juist omgekeerd in Japan tegen Chinezen? Nou ja, daar werden winkeliers aangevallen. Zo ver gaat het nu niet. In China tegen niet. Japan. China, ja. Ja, China, er komt de oorlog erbij natuurlijk. initiatief komt altijd van... Nou, precies, de ja. Tweede Wereldoorlog heet in China ook niet de Tweede Wereldoorlog... maar de oorlog van het verzet tegen Japan. Mm. Ja. Maar nu is het dus, dus, die, dus die, laat ik zeggen, de, de burgerbevolking is kennelijk nu nog niet in staat van paraatheid gebracht. om ook weer woedend de straat nee, op te Je zegt gaan. het goed, in staat van paraatheid gebracht. Want je kunt niet zomaar het, op eigen initiatief de straat op. Je moet daar de goedkeuring van krijgen van de regering ja. in China. Nou, dus die laat die demonstraties nemen. toe, maar dat doen ze nu nog niet. Nee. Ja, ja. Maar dat zou kunnen dat het zover komt. Ja, Petra, nu is het even de vraag: zijn de verhoudingen, want Henk die schetste... de verhoudingen ze hebben, met China. die zijn eigenlijk vrij goed. Ze zijn economisch verknoopt, monetair. Um, is het dan zo als er, een oorlog ontstaat, als er een ongeluk ontstaat wat niemand wil, maar dat zou kunnen tussen een Chinese jager en een Amerikaanse bommenwerper dat dan de diplomatieke verhoudingen dermate goed zijn dat dat dan niet escaleert door zo'n ongeval tussen de Verenigde Staten en, en China. China. Ja. Nou, dat mag je hopen. Ja, ik. Ik denk dat dit wel een heel spannend moment is voor Obama... die toen hij uh, in zijn eerste termijn aantrad al zei... Uh, van ik word de Pacific president. Hè? Hij zou zijn aandacht ja. uh, meer richting ja. de Pacific uh, gaan richten. Hij is trouwens maar één keer daar in de regio op bezoek geweest. En dan gaat april 2014 weer. Dus het wordt de hoogste tijd ja. dat hij dat dan ook een keer laat zien. Nou ja, uh, die uh, economische belangen van de Verenigde Staten... zijn natuurlijk gigantisch in die regio. Maar de strijd over wie nou de, de zeevarende natie uh, en de macht wordt... de supermacht, ja. daar ben ik het wel met Henk eens. Mm. Het is spierballengedrag van China. Maar mm. de Verenigde Staten zal zich ook ja. laten gelden, lijkt mij. Nog één dingetje over de Verenigde Staten, tot slot dan Henk. Ja. De, de Amerikanen stellen zich er ook een beetje raar op. Uh, die eilanden die vallen, die vallen uh, qua bestuur onder Japan. Het, de prefectuur Okinawa, horen mm -hmm. ze bij. Ja. En de Amerikanen hebben gezegd, dat beschermen wij. Bij, maar de aanspraken van China, die beschermen we ook. Ja, het is van twee. Nee, ze doen geen uitspraken over de soevereiniteitskwestie. Hmm. Ze zeggen, administratief is het onder Japans beheer. Want zij hebben ook de Okinawa teruggegeven. Mm -hmm. en, en daar hoort die eilandjes dan ook bij. Maar we doen geen uitspraak daar. We willen dus neutraal opstellen. Maar ze willen niet dat unilateraal, één van de partijen... en dat is tot nu toe wel dat China klent. geweest de laatste jaren... Ja, ja. de wil wij gaat ja, wijzigen. Petra, zeker? Nou, wat ik gewoon, het is meer in het kader van de trivia... maar Caroline Kennedy, de, zo, de ja, dochter ja. van uh, John F. Kennedy... is net benoemd als ambassadeur in Japan. En toen zij uh, de hearings, de hoorzittingen van, bij het congres kreeg... toen is ze ook wel bevraagd op deze eilanden... maar ja, zij is een politieke benoeming... dus heeft niet heel veel uh, uh, nou, kaas, dat wil ik niet zeggen... maar het zal voor haar een uitdaging zijn... maar iedereen had toen zoiets van... nee, maar dat wordt gewoon door Pacific Com... door gewoon de generaals wordt dat allemaal geregeld. Dus die schijnen dat goed in... Uh, de hand te kunnen houden voorlopig. Ja, je dat zegt, want deze aankondiging over die zone was gedaan door het ministerie van Defensie in China. Ja. Dat is ook interessant, dat betekent ook de positie van het leger binnen de Chinese machtsverhouding op het moment. Ja. ja. Dus de generaals beslissen het, niet ja. politiek. Ja. Goed. Iran. Iran. Nou, eigenlijk meer Saoedi-Arabië. Israël. Uh, Israël. Alles eigenlijk geïnteresseerd. Maar het heeft alles wereld. te maken met Iran. En Duitsland zie ik hier staan. Uh, in ieder geval. Nou, uh, er is dus een overeenstemming met Iran over het nucleaire programma. En de Amerikanen, die. Uh, we hoeven niet in details te treden. heeft het wel kunnen lezen. Maar de Amerikanen zijn ervan overtuigd dat hiermee een, uh, de, uh, de mogelijkheid van de Iraanse kernmacht afgesneden is. Een hele goede deal. Uh, Saudi-Arabië, die is er door de kleren geschrokken. Die vinden dat namelijk helemaal niet. En die vinden dat een. Uh, een afwijzing van hun belang. Uh, ze voelen uh, zich verraden. Ze voelen zich verraden. Ze zeggen, we staan helemaal alleen nu. Uh, het komt nooit meer goed. Dat, die heftige talen schijnt er ja. in de pest gestaan daar ja. te hebben. En het ging al niet zo goed tussen Saudi-Arabië... en de Verenigde Staten... vanwege de manier waarop de Verenigde Staten... eigenlijk niet genoeg doet in Syrië. Dus twee maanden geleden heeft Saudi-Arabië gezegd... nee, dank jullie wel, wij willen die zetel niet... in de Veiligheidsraad. Uh, want dat hypocrietige gedoe van die VN... daar hebben we het niet mee. En nu... Ja, komt de volgende klap. Dat lijkt wel dat Amerika dichter naar Teheran verschuift. En ja, het is een beetje clichématig, die Sunnitische en de Sjiitische strijd. Mm. Het gaat gewoon heel simpel ook hier om machtspolitiek. Wie wordt de regionale supermacht? Is dat Saudi-Arabië of is dat Iran? Mm -hmm. ja. Nou, en Saudi-Arabië voelt zich ineens in een positie waarin ze het nooit gevoeld hebben. Ze voelen zich, wat Israël heel vaak gevoeld heeft, alleen staan. Ja, maar Want tegelijkertijd op te trekken met Israël gaan we de gaan stuk. Nou, maar er wordt in de, de krant wordt helemaal geschreven slapeloze nachten in Riyadh. Op de langere termijn is het volgens mij zijn die banden zo hecht tussen Amerika en de Verenigde Sa of tussen Amerika en het Saoedi-Arabië. Die defensierelatie is heel erg belangrijk voor de wapenindustrie in de Verenigde Staten. Uh, de Verenigde Staten heeft Saoedi-Arabië nodig voor olie, voor energiezekerheid. Dus volgens mij wordt um, ja, wat eten is in Saoedi-Arabië, wordt waarschijnlijk uh, ook wel soep... niet zo heet uh, gegeten ja. als die is wordt, nou, wordt Maar, maar de, de nieuwe Herald Tribune, die heet tegenwoordig... Uh, de New York, International ja. New York Times, die, die citeert bronnen uit Saoedi-Arabië. daar wordt ze gezegd, ja, wacht even. Wij worden nou omsingeld door landen waar Iran of de Shiïtische ja. invloed voelbaar is. Wij voelen ons gewoon omsingeld. Is dat overdreven? Nou, ik begrijp die angst wel... Maar het wordt ook wel heel erg opgeklopt. Want je ziet bijvoorbeeld dat de golfstaten... waar ook veel uh, Schiiten zijn, die, uh, uh, nou, die maken zich niet zoveel zorgen. Trouwens, pikant detail is dat uh, parallel aan de onderhandelingen in Geneve... tussen de vijf plus één... Ja. zijn er onderhandelingen geweest tussen de Verenigde Staten... William Burns, hun assistant, assistant secretary for uh, uh, foreign affairs. Zeg maar de onderminister voor buitenlandse zaken. Die heeft maanden met de Iraniërs onderhandeld in, in Oman. Oman ja. buurland ja. van Saudi-Arabië. Ja. Nog eventjes naar, naar de. Uh, gaan we zo even door, Maar ik wil nog eventjes naar, naar China als het gaat om de deal met Iran. Mm -hmm. China is er wel van overtuigd dat dat met name komt. dankzij hun geweldige optreden, of niet, Henk? Ja, <laughs> Zonder China was het niet gelukt. Ik denk succesvele vele kent... Um, maar, wat ja. dus, maar is ik, heb, ik heb een citaat gelezen, inderdaad, ik, ik kan het niet bevestigen, want het is een Chinese bron. Van meneer Xuan Liming, en die was ambassadeur in Teheran. En die heeft inderdaad gezegd: zonder ons was het niet gelukt. Wij waren de smeerolie tussen de, tussen de onderhandelende partijen. Als ze vast zaten, kwamen ze bij ons en wij trokken het weer los. Even nog over die rol Geloof van China. He, he. Want China daarvan is het toch altijd bekend. Je hebt dat er heel vaak verteld ook. Die bemoeien zich het liefst met niemand. Mm. Met hun eigen belang. Punt. Ja. En nu ineens zijn ze toch. Hebben ze toch. Een, laten we zeggen dat dat wat overdreven is wat ze daar claimen. Maar dat ze toch een rol gespeeld hebben. Zijn er ook bijgehaald, Hebben ook een rol willen spelen. Is dat niet vrij uniek? Nou ze maken wel een versneld leerproces door. Kijk China is nu de tweede economie. Binnen tien jaar zijn ze de grootste economie ter wereld. Ze kunnen zich niet meer achter die. Laat ik maar even grote muur uh, terugtrekken. Mm -hmm. Of ze uh, verschoven. Houden en, en het Midden-Oosten wordt steeds belangrijker. Kijk, ja. Iran is ook de derde energieleverancier aan China na Rusland en ja. Saudi-Arabië. Ja. En China heeft of, heel veel belang... met een goede relatie met de Verenigde Staten. Als ze de hegemonen ergens een hak kunnen zetten... zullen ze het ook niet laten. Kijk ook naar de positie in Centraal-Azië. Ja. Een... Wat halen ze daar vandaan? uit Iran-gas? Uh, nee, olie en gas, ja. ja. En ze bouwen veel infrastructurele werken. olieraffinaderijen, ga maar door. Ze hebben hele grote belangen in, uh, in Iran. Nog eventjes uh, terug naar die geheime onderhandelingen. Daar weet China trouwens ook van mee te praten. Hebben dat natuurlijk ook jaren gedaan. Geheime, of geheime, of geheime, ja. Zo, ja, ja ga je terug naar de tijd van Kissinger, bedoel je dat? Ja, maar die met... tijd heeft ook bestaan. Je kijkt... Als of ja. dat een tijd is waar we het nooit meer over gaan hebben. Nee, nee maar het is lang geleden. voor de gemiddelde luisteraar maar, misschien. Maar, ja. Ja. maar ik wil 19, eventjes 19, over. Ja. Ja. ja. Nou ja, het heeft wel, uh, wat, het heeft, het heeft wel vlucht ja. afgeworpen. Maar die geheime onderhandelingen tussen Amerika en Iran. Hè? Hoe, hoe vreemd, hoe bijzonder was dat? Dat gebeurde in Oman. Ja. Ik en... vind het in een tijd van prism onbegrijpelijk dat niemand het wist. Geloof het ook niet. Maar goed, wij weten het nu pas. Ja, en tegelijkertijd waren er natuurlijk ook de gesprekken in Geneve over Syrië. Maar dat maakt het uh, dus alleen maar moeilijk. Ja, hè? dus je vraagt je af van in hoeverre, uh, welk spel is er gespeeld? Hè? Toen in augustus, uh, eind augustus, die chemische aanvallen plaatsvonden in de buurt van Damascus, Toen werd er ineens met heel veel bombarie gezegd door de Verenigde Staten, we gaan erop slaan. Nou, Israël vond het ook niet zo'n heel slecht plan. En in één keer werd dat een beetje uitgefaseerd. Dus ik vraag me nu wel af in hoeverre heeft dat op elkaar ingespeeld en ja, mijn, uh, Ik denk dat voor de Verenigde Staten dit uh, akkoord... een grotere prijs is dan Bashar al-Assad uh, op zijn kop slaan. Maar als ik de vraag andersom stel dan... Uh, als Amerika wel uh, uh, Syrië gebombardeerd had, de regeringstroepen... was dan deze deal met Iran over ja, de nucleaire ik denk dat, gekomen? Ik, ik denk dat dat dan in gevaar was gekomen... zeker gezien de rol van Iran op dit moment in Syrië... die steunen Bashar al-Assad nog steeds. Rusland steunt... Uh, Pasiaal is dat ook nog steeds. Dus dan had je een hele andere dynamiek gekregen... in die onderhandelingen met Iran. Denk je, Henk, dat, dat moet ik ineens aan denken nu... Uh, horende wat Petra zegt... zou het ook kunnen zijn dat China uh, Amerika uh, gewaarschuwd heeft? Tegen wat, sorry? Om ja. dat niet te doen, omdat zij ja, ja. ook belang hebben om die deal met Iran niet uh, door de wc ja, te laten. Ja, dat zou heel gaan. Goed kunnen, want Amerika heeft een hun relatie met Iran, of met Amerika, en ze willen ook niet dat, toch dat, dat uh, Iran een kernmacht wordt. zij ja, zijn ze een van de vijf kernmachten in de wereld, uh -huh. hoeveel zijn het er, en ze, dat willen ze wel zo houden. Dus dat kan heel goed dat ze ook daar een rol hebben gespeeld. Is in het die, in die, gewoon proces. hard gedreigd, of is het hun stijl niet? Dat is hun stijl niet, nee. Het gaat nee. altijd heel subtiel achter de schermen. Maar achter dan zou je dus gewoon moeten zeggen dat de internationale gemeenschap inderdaad een, een, een nucleaire account... Van groter belang vond dan een mogelijk nog eens een keertje een chemische aanval tegen de eigen bevolking nou, door een enge man. Ja, nou je ziet het in. Dat is wel wat uh, toen, jullie zeggen. Ja, nou toen Kerry gevraagd werd door een BBC-journaliste Kim Ratas, uh, vorige week toen, of twee weken geleden toen de eerste ronde, zeg maar, uh, nou, de ronde mislukt was, toen vroeg zij hem: Hebben jullie het nog met Iran gehad over Syrië? Bijvoorbeeld over humanitaire hulp. Toen zei Kerry. We discuss Syria for 30 seconds. Dus voor 30 seconden. Nou, Je mag toch hopen dat ze nu zulke goede banden met Iran weer lijken te krijgen. Dat ze wat langer met CIA over Syrië gaan praten. Want Iran is wel echt een, uh, een, ja, een destructieve kracht mm -hmm. op dit moment in dat land. En zou misschien iets positiever kunnen uh, bijdragen aan bijvoorbeeld humanitaire hulp. Want dat is natuurlijk nu hoog nodig in dat land. Ja. Ja. We zijn door het oog van de naald gekropen. Ja. Nou, nog niet. we zijn, we zijn nog zijn niet door. Ja. Dit, dit, dit, dan heb jij heel veel vertrouwen in die Iraniërs. En ik moet zeggen, de Israëli's en de Saoedi's... hebben misschien wel ergens een punt dat ze twijf, dat twijfel hebben... of die Iraniërs wel te vertrouwen zijn dat het allemaal goed komt. Hm. Dus we moeten het nog zien. Het is een eerste stap en, toch ook, zeg. Ja. Ja, het is een eerste ja. stap, natuurlijk. Het is ook, de sancties zijn ook nog ja. niet over. Die zijn maar Precies. heel voorzichtig, een ja. beetje Lichtpuntje van ja. hoop. Petra Stine, heel hartelijk bedankt. En Hengschuk Noordholt ook bedankt. Wij zijn er morgen weer, dan vanuit Den Haag en zo meteen na half vijf het Radio in met Lucella Carasso. Goedemiddag, Lucella, we volgen goedemiddag. de stemming in Italië. Er wordt gesproken over Berlusconi er wordt wel of niet in de Senaat. Ja, er wordt gegild over Berlusconi voor de deur en in de Senaat. Um, VVD-Kamerlid Joost Taverne is de gast. Hij ligt zijn voorstel toe om de rechter voortaan te verbieden... te toetsen aan internationale verdragen... En een half eeuw, uh, na een halve eeuw protest wordt Hoefdorp verenigd. Want de A9 gaat ertussen uit. Die wordt omgelegd. En dan wordt het weer één dorp. Zo. We okay. horen of ze daar blij mee zijn. Ja, ja je hoort het. nog eens wat. We, zo hoor je nog <laughs> wat. En zometeen hoort u dat allemaal. Dit is Radio 1. Na het NOS Journaal met Raymond Seré. Bij het bouwen van woningen worden steeds meer fouten gemaakt met bijvoorbeeld isolatie of ventilatie. Het zijn vaak verborgen gebreken die bijvoorbeeld alleen aan het licht komen met infraroodfoto's van spouwmuren, zegt de vereniging Eigen Huis. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt dat het aantal fouten in de bouw groeit. Minister Blok van Wonen wil de bouwkwaliteit dan ook verbeteren door aannemers vanaf 2015 zelf verantwoordelijk te maken voor de kwaliteit van hun project. Van de miljoen euro schuld die de gemeente Rotterdam... voor uitkeringsgerechtigden bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft afgekocht... is de helft terugbetaald. Dat bevestigt de Rotterdamse wethouder Florijn. Vorige week werd bekend dat de gemeente de schuld van minima afkocht... zodat ze niet nog verder in de problemen zouden komen. De mensen met een betalingsachterstand dreigden te worden geregistreerd... als wanbetaler bij het college voor zorgverzekeringen. Daardoor zouden ze volgens de gemeente nog verder in de financiële problemen komen. De rechtbank heeft een 42-jarige man uit Almelo... tbs met dwangverpleging opgelegd. De man had begin dit jaar in zijn woonplaats tot twee maal toe... met een klauwhamer op een ambtenaar ingeslagen. De rechtbank veroordeelde de dader voor poging tot moord... maar legde de man geen celstraf op... omdat hij tijdens zijn daad in een psychose verkeerde. De man uit Almelo moet zijn slachtoffer... wel bijna 14.000 euro schadevergoeding betalen. De ambtenaar werd twee keer op zijn hoofd geraakt... en raakte ernstig gewond.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 sterk benadrukt dat er één nationaliteit is. En ook de meeste partijen in de Tweede Kamer zijn niet enthousiast. En dan het weer. Vanavond en vannacht wordt het druilerig. In de loop van morgen wordt het weer droog. En dan breekt misschien de zon even door. Vrijdag gaat het opnieuw regenen. Een verkeersinformatie krijgt u van de ANWB van Edwin Gerritsen. Het is een normale woensdagavondspits met ruim 60 kilometer file. De meeste files staan rond Amsterdam en Rotterdam. Wat opvalt is de file op de Ring van Amsterdam... de A10 West richting Den Haag... bij de Koentunnel, 5 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. In het zuiden van het land is een ongeluk gebeurd op de A67... Eindhoven richting Belgische grens. Tussen knopen door en Eersolstad staat 3 kilometer. De linkerrijstrook is dicht.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 Radio in journal. Lucella Carasso. Goedemiddag. VVD-Kamerlid Joost Taverne wil dat de rechter Nederlandse wetten niet langer toetst aan internationale verdragen. Daar krijgt hij veel kritiek op op dat voorstel. Hij licht het zo bij ons toe. De directeur van de Amsterdam Arena hoort u over de val van een Ajax-supporter. Gisteren van de tribune een val van 4 meter, waarbij de man zwaar gewond is geraakt. En schaatser Bob de Jong hebben we aan de lijn... over de mogelijkheid die er nu is om tijdens de Olympische Spelen... Sochi even te verruilen voor Insel. Want er zitten tien dagen tussen de vijf en de tien kilometer. Dat en meer. Tot half zeven vanavond. Eerst het nieuws uit Duitsland, want daar zijn ze er dus uit. Er is een regeerakkoord tussen de zogenaamde Grosse coalitie, de CDU, CSU en de SPD. Merkel begon met een dankwoord richting haar coalitiepartners. Deshalb ja, waren het voor mij zeer goede en van vertrouwen geprägde beratungen. Dafür möchte ik danke zeggen. En ik glaube, we goede kansen chancen dat we 2017 zeggen dat het den mensen besser geht dan heute. Ze heeft goede hoop, zo zegt ze, dat we met deze club ervoor kunnen zorgen dat mensen het beter zullen hebben in 2017, beter dan nu. De ductus en de geest dieses vertrages heisst dat we een grote coalitie zijn, om ook grote afgaben voor Duitsland te meistern. Uit dit regeerakkoord kan je zien dat we een grote coalitie zijn, om ook grote vraagstukken voor Duitsland aan te pakken. Het akkoord draait om drie thema's. Ik glaube dat deze afgaben zich vor allen Dingen in de drie themenbereichen solide Finanzen, sicherer Wohlstand. En sociale zekerheid. Ja, solide begroting, stabiele welvaart en sociale zekerheid. Correspondent Wouter Meijer in Berlijn. Um, Wouter, solide, stabiel en sociaal, dat zijn de codewoorden voorlopig? Ja, voor Merkel wel. Hè. Solide gefinancierd... omdat er geen belastingverhogingen komen. Dat is haar grote winstpunt. De sociaaldemocraten wilden dat wel... om veel meer te kunnen investeren in infrastructuur, in onderwijs... en ook om de hogere inkomens meer te belasten. Maar de partij van Merkel had beloofd... dat er sowieso geen belastingverhoging zou komen. Dus daarop heeft zij haar zin gekregen. Dat sociale aspect zit hem vooral bij de punten... die de SPD graag wilde. Eh, er komt bijvoorbeeld een wettelijk minimumloon... 8,50 euro per uur voor iedereen. Duitsland is een van de weinige landen in Europa... waar dat nog niet bestaat mensen dus soms nog voor drie of vier euro per uur werken. Uh, daar moeten nog wel wat details voor worden geregeld. Dat geldt ook voor de andere dingen, bijvoorbeeld hogere pensioenen. Ook dat is in principe natuurlijk sociaal. En miljoenen ouderen gaan erop vooruit als ze een laag pensioentje krijgen nu. Maar ook daarvoor moet nog bedacht worden hoe dat gefinancierd wordt. En uh, dit moet natuurlijk ook nog, denk ik, met de achterban van de partijen besproken worden. Hè? Zal dat goed gaan, denk je? Nou ja, Bij de CDU is dat een, formeel, een, een formele kwestie. Maar bij de SPD is dat echt een grote donkere wolk die boven het akkoord hangt. Eh, want die coalitie met Merkel is erg omstreden bij de achterban van de sociaal Dus de partijtop heeft beloofd dat het resultaat eh, aan de leden wordt voorgelegd... voordat ze hun definitieve handtekening zetten. De komende twee weken mogen die dus gaan stemmen. Het is lang niet zeker of er dan een meerderheid voor is. Dat zette al de afgelopen weken flinke druk op die onderhandelingen. Eh, ik denk dat de SPD er ook wel veel heeft uitgesleept... als je bedenkt dat ze veel kleiner zijn dan het cdu van Merkel. Maar ja, zo'n stemming onder de achterban is toch onvoorspelbaar. He. De uitslag weten we echt pas over twee weken. Uh, als het goed gaat, uh, dan kan Angela Merkel op 17 december in de bondstag opnieuw tot kanselier worden gekozen. Uh, maar als het mislukt of he, als de meerderheid nee zegt, dan moet alles opnieuw. Dan is er geen regering en dan moet Angela Merkel in het nieuwe jaar iets heel nieuws bedenken. Want als je kijkt naar de reacties uh, vandaag, hè, wat hoor je zo al? Hoe valt dit regeerakkoord?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 welke regering heeft zoiets wel. Ik wou we zeggen, wel... dat komt mij bekend voor. Van in ieder geval hier in Nederland. Uh, daar wordt dat ook gezegd natuurlijk. Precies, en de regeringen met visioen zijn soms ook heel erg griezelig. Dus misschien is het maar beter zo. En dat zeggen veel analisten nu ook. Zo'n grote coalitie is in ieder geval stabiel als het uh, gaat lukken. Uh, ze kunnen bogen op heel veel ervaringen. Uh, de vorige coalitie van CDU en SPD uh, was het eerste kabinet. Merkel heeft Duitsland ook vijf jaar geleden heel stabiel... door de uh, financiële crisis geloodst. Dus laten we het gewoon maar proberen met ze. En werd er toen ook Gezegd geen visie, weet je dat nog? Dat weet ik niet, maar dat kan ik me heel goed voorstellen dat dat ook gezegd werd. In ieder geval werd in de loop van die vier jaar van het eerste kabinet Merkel altijd geklaagd dat het zo'n saaie regering was. Omdat ondanks dat het eigenlijk twee tegenpolen zijn, CDU en SPD, ze bijna geen ruzie maakten. En iedereen het verschrikkelijk saai vond, daar houden journalisten niet van. Maar voor een land is het misschien helemaal niet zo erg. Want Wouter Meijer was dat, vanuit Berlijn. Veel inwoners van Badhoefdorp hebben er al lang een probleem mee. Sommigen al meer dan 50 jaar. Dat de A9 de snelweg dwars door het dorp gaat. Nou, na al die jaren wordt de weg nu omgelegd. Vandaag start de Rijkswaterstaat met de werkzaamheden. Jeroen de Jager is in Badhoefdorp. Um, Jeroen, want die weg die gaat in de toekomst om het dorp heen. Ja, er komt een uh, omlegging, een, uh, 600 meter aan de buitenkant, uh, aan de zuidelijke kant van het dorp, dus uh, aan de kant van Schiphol. Uh, daar wordt dan, uh, ja, daar is vandaag eigenlijk officieel uh, een begin meegemaakt om uh, uiteindelijk uh, die weg hier om te leggen. En dan in 2018 gaat de snelweg die eigenlijk dwars, want dat realiseer je eigenlijk niet, Lucella. Uh, uh, je rijdt over die A9, zeg maar, vanuit Amstelveen richting Haarlem. Uh, door Bad -dorp. Uh, Maar pal achter de geluidsschermen waar dat dorp dan ligt... daar ligt bijvoorbeeld het centrum van Bad -dorp. Dat weet je eigenlijk niet, omdat je nooit in Bad Hoevendorp komt. Vierbaansweg, uh, die er nu doorheen ligt, die uh, wordt dus uh, omgelegd naar de zuidkant. Daar komt de zesbaansweg, want dat is een beetje de reden, ja. Happy Bouwhuis. U bent eigenlijk van het eerste uur hier bezig geweest met de actiegroep Snelweg ermee. Ja. Begonnen in 1957 om nee, nee. die snelweg überhaupt niet aangelegd te krijgen. Precies. We zijn begonnen met... Uh, ja. Eerst kijken hoe de bevolking erover dacht. Ja. Dus wij gingen handtekeningen verzamelen. We gingen ja, dat trachten aan te bieden ergens. Wat heeft u allemaal meegemaakt? Veel. Veel? Heel veel. Uw hele leven lang hiermee bezig geweest? Ja. Want u en... bent 81, nu 55 jaar later. Ja, gaat hij dan weg. En... Dit is een feestelijke dag. De vlag hangt uit bij u, letterlijk. De vlag hangt uit omdat uh, het dan toch gebeurt... wat eigenlijk mijn streven is geweest. En al zal ik er zelf uh, dan niet zo lang meer van genieten... Er liggen daar allemaal scholen die allemaal dat fijnstof inademen. Hij moest het dorp uit. Wij gaan er verder over praten in deze uitzending. Dank u wel. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven het NOS Radio 1 Journaal. Een schaatser die tijdens de Olympische Spelen... lang moet wachten op zijn volgende afstand... Uh, mag van de chef de michon, Maurits Hendricks, Rusland verlaten... om zich ergens anders in volledige rust voor te bereiden. Volgens Hendricks is een trainingskamp in Insel bijvoorbeeld een optie... omdat er een rechtstreekse vlucht is. Nou, bij de heren zit er geloof ik tien dagen tussen de vijf en de tien kilometer. Bob de Jong, goedemiddag. Goedemiddag. Tien, hè? Zitten er tussen. Eh... Uh... En de 8 en 18 rijden we inderdaad de vijf kilometer en de tien kilometer. Ja, weet jij of je doe je ook aan de vijf mee? Of moet dat allemaal nog besloten worden? Uh, ja, ja, op dit moment sta ik er goed op. Uh, de World Cup in Valpleken stond ik als tweede. Dus uh, wat dat betreft sta ik er goed op. En uh, de afgelopen spelen heb ik inderdaad ook de vijf en de 10 gereden. Dus uh, ik ben bekend met uh, tussen pauze. En je bent er ook wel eens uh, tussenuit geknepen, toch? Uit het Olympische uh, gevoel? Maar ben ik even de eerste gaten geweest die dat uh, gedaan heeft. En in, uh, in Turijn heb ik dat gedaan. Toen ben ik de berg ingetrokken uh, op een, uh, in Colalbo op een uh, ijsbaantje dat uh, 1100 hoofd meter ligt. En in uh, Vankover ben ik uh, eigenlijk gewoon uh, naar de kust toe gegaan. Heb ik ik uh, nou, een dag of drie bij mijn ouders uh, gewoon in een appartementje geweten. Ja, en dat, uh, dat had succes. In ieder geval, je had succes bij die spelen. Of het nou ja, daarom ja. lag, weten we niet, maar. <laughs> Ja, nee, dat klopt. Ik heb, ik heb daar een goed, uh, goede voorbereiding kunnen doen. En uh, dat was een uh, ja, vier uur reizen, geloof ik, vanaf Turijn naar, naar Colombo toe. En ja, dat is me gewoon buitengewoon goed bevallen. Want word jij afgeleid in zo'n Olympisch dorp? Was dat de reden? Uh, ja, je wordt afgeleid, maar je hebt uh, continu de controle rondom je heen. Je loopt continu met een uh, accreditatie om je nek heen. Uh, het, eten, ja, uh, het eten is, uh, is afleidend. Uh, het is uh, een heel groot aanbod met allerlei... Uh... Ja, lekker naaien. Afleidend uh, en ook verleidend, zo te horen. En, ja, en ook verleidend. En dan uh, ja, de sporters die, uh, die dan wel actief zijn, uh, die zie je in, in, nou ja, wat meer in de concentratie, maar je ziet ook de, de ontlading van sporters die klaar zijn. Uh, ja, en als je dan net even uh, het dorp kan verlaten en je komt weer terug, dan kom je er eigenlijk weer helemaal fris in. En dan ja, heb je toch een, een ander gevoel uh, daarbij. Een, uh, ja, Een verfrissend gevoel. En had je al een plekje in Rusland opgezocht of ga je uh, van Inzor gebruik maken als je bij de afstanden rijdt? Nou, wij hebben, wij hebben inderdaad over, over Inzor gesproken. Uh, ik geloof dat dat ook uh, vanuit het NRV uh, al eerder is uh, geopperd om uh, daar, uh, daar even doorheen te gaan. Uh, ook op het moment dat je maar één afstand rijdt later in het programma, uh, is Insel een, een mooie optie. De, de, de openingsceremonie meemaken. En dan na de opening uh, redelijk snel naar Insel toe gaan. Uh, en daar voorbereiden op de 10 kilometer. Of in ieder geval op jou, dus jouw afstand uh, die later in het programma plaatsvindt. Ja, en dat is de, de 5 kilometer dat meteen de eerste zaterdag. Dus dan, uh, dan zou je redelijk vlot uh, naar je 5 kilometer uh, naar Insel kunnen gaan. Dan moet, je, moet je dat niet nu al boeken dan? Ik weet niet hoe dat gaat met die schaatsbanen... maar ik kan me voorstellen dat je dat wel moet reserveren. Nee, nee de, de ijzuren zijn daar al volop beschikbaar. En uh, op dit moment uh, gaan we eerst kijken naar de kwalificatie. Uh, oh. Wat gaat er gebeuren en uh, welke afstanden ga je rijden? En dan uh, is, is Insel een optie. En ik, uh, ik heb nog meer uh, ideeën van... Nou ja, uh, moet ik wel helemaal naar Insel toe? Want het, uh, het blijft nog wel een uh, behoorlijke reis die je dan gaat maken. Wat zou nog meer kunnen dan? Ja, en in, in, dichterbij, uh, wil je in Rusland blijven, uh, is, is Turkije een optie. om, om gewoon Turkije? Maar, nou, ik, in, ik zit even te denken, welke baan heb je daar dan? Uh, je hebt geen ijsbaan in Turkije, nee. dat zeg je niet. En, uh, maar dat heb ik in, uh, in Frinkhoever ook niet gedaan, toen ben ik gewoon drie nee, dagen Ja, maar weggeven. dat waren drie dagen. Kan, kan je het je voorloven om dan, dan acht dagen niet te schaatsen tussen die twee afstanden? Nee, maar je, je hebt je voorbereiding voor de tien kilometer ook... en die heb je ter plekke in Sortie. Uh, in en Hendrik uh, heeft ook uh, aangegeven dat we vijf dagen voor, uh, voor jouw optreden... Uh, in het Oling dorp moeten zijn. Dus wat dat betreft uh, gaan we eigenlijk oh, okay. maar om, uh, ja, om, een om een paar, paar dagen. Ja. Ma maakt het nog uit uh, waar Sven Kramer naartoe gaat in die tussentijd? Voor mij? Ja? Nee. Dat je niet ja, allebei in Insel terecht wil komen bijvoorbeeld? Oh nee hoor, of juist nee, als, hij wel? Daar, uh, als hij daar aan het trainen is, dan, uh, dan kan hij daar trainingen doen. En uh, dan kan ik aan de trainingen ook doen. We rijden elkaar zeker niet in de weg. Nee. En uh, het enige waar we elkaar tegenkomen is echt op de wedstrijd. Dus, nee. Nee hoor, dat, uh, dat maakt me niet uit waar hij wel uh, of niet zit. En, en uh, daar kijken wij al naar uit, naar die wedstrijd. <laughs> ja, nee, dat, uh, dat kan een hele mooie confrontatie worden. En, uh, het zou uh, best mooie, een mooie rit kunnen zijn. Een laatste rit, uh, alleen de 10 kilometer. Nou, hartelijk dank dat je even aan de lijn wilde komen vanuit Tenerife, begrijp ik, waar nu ook een training ja. gaande is. En uh, we gaan het zien. Okay, Bedankt en horen. Dankjewel. Bob de Jong was dat. Edwin Gerrit, goedemiddag. Hoe Middag, is het Lugierda. op de weg? Het is een normale avondspits... met de meeste files rond Amsterdam en Rotterdam. Er zijn twee ongelukken gebeurd. Op de ring van Amsterdam, de A10 West richting Den Haag... staat bij de Koentunnel 7 kilometer na een aanrijding. De weg is wel weer vrij. Bij Eindhoven is een ongeluk gebeurd op de A67 richting België. Tussen Knopen te Hocht en Eersel staat 3 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. En daardoor staat er ook file op de A2... vanuit Eindhoven richting Maastricht. Van Knopen te Hoogt 4 kilometer. Het is kwart voor vijf. Op 1 januari dan wordt de ziektewet gemoderniseerd. Dat kan grote financiële gevolgen hebben voor werkgevers. Want als een flexwerker namelijk ziek wordt... dan blijft de werkgever voortaan verantwoordelijk voor reïntegratie. Aart van der Graag is directeur van de ABU. Dat is de brancheorganisatie van uitzendenbureaus. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is dat nu geregeld met die flexwerkers? Nou, een flexwerker die als hij als tijdens een contract uh, ziek wordt of uh, na het uitzenden uh, uh, ziek wordt, dan uh, komt hij uh, uh, bij het UWV uh, terecht. Dan, is die, dan valt hij nog onder de ziektewet. Ja, en dat en, gaat nu en, anders en, worden? Dat wordt betaald in een premie voor de werkgevers. En dat wordt dus uh, collectief weliswaar door die werkgevers zelf gedragen, want die premie... Dat is gewoon de schadelast berekend en dan gedeeld door alle werkgevers om wie dat gaat. Mm. Uh, en dat heet het vangnet. Uh, uh, wat er nu gaat veranderen is dat ietsje grotere werkgevers... dat betekent als je zeg maar, meer dan tien of vijftien mensen in dienst hebt... dat die individueel uh, uh, volledig verantwoordelijk gaan worden voor de schadelast... die ontstaat als iemand ziek is... Of zelfs daarna langdurig arbeidsongeschikt wordt. En wat is het probleem daarmee? Nou ja, je zal iemand twee maanden in dienst gehad hebben. En die wordt in de zevende week ziek. En je moet hem daarna twaalf jaar doorbetalen. Dat is toch wel heel erg fors. Daar kunnen kleinere bedrijven gewoon op termijn door omvallen. Terwijl het idee is, uh, begrijp ik, dat een bedrijf er alles aan doet... om werknemers gezond te houden, hè? Ja, dat Maar ja, aan die, de andere uh, kant worden uh, mensen misschien ook ziek... soms buiten de schuld van de werkgever om. Dat is ja, het hele nou, dat, dilemma. Uh, sowieso is dat in het uitzenden lastig. Want uh, het zijn onze werknemers, maar de ziekte is of in de persoon gelegen zou kunnen ontstaan door het werk. Maar dan is hij bij de inlener uh, door het werk uh, ziek geworden. Uh, het, uh, je kan hem een paar dagen gehad hebben... en op enig moment... Uh, uh, uh, ja. Uh, is die uit beeld. Maar je krijgt toch na twee jaar te horen. van uh, een meneer is uh, volledig afgekeurd, of mevrouw. En, en dan kan je nog tien jaar. Uh, zeg maar de volledige arbeidsongeschiktheid uh, doorbetalen. De reintegratiemogelijkheden van de individuele werkgever voor flexwerkers. is gewoon kleiner. Omdat je daar geen directe arbeidsplaats voor hebt. Uh, de arbeidsplaats is namelijk al vergeven aan een, uh, aan een ander. En er gebeurt al heel veel op dit moment. aan de reintegratie van eh, zowel uitzendkrachten als flexkrachten. Het gemiddelde ziekteverzuim onder de uitzendkracht... is helemaal niet hoger dan in de rest van Nederland. En denkt u dat een gevolg ook kan zijn... dat er minder flexwerkers worden ingehuurd door bedrijven... omdat ze zeggen dat risico is te groot? Nou ja, de kans is dat, wat ik zeg altijd is, dat we van goede naar slechte flex kunnen gaan. Want goede flex is wanneer je iemand zelf aanstelt op een flexcontract. Goede flex is als je dat via bona fide uitzendbureaus doet. Maar ja, de premie voor dit soort mensen kan zo omhoog gaan dat het product zo duur wordt. En dat men het risico ziet dat men, dat men zwakkere mensen men dit niet wil lopen. Dat er dus aan de ene kant selectie aan de poort komt. Men durft bepaalde mensen met een uh, smetje niet aan te nemen. Of dat nou langdurig werkloos is of met, uh, uh, een, uh, met, met een waaion of, of ouder. Want dan denkt men, oeh, stel je voor dat die ziek worden. En aan de andere kant, ZZP'ers bijvoorbeeld, die vallen daar niet onder. En dan uh, kan je zien dat de gedwongen ZZP'ers alternatief wordt aangenomen... omdat je daar geen enkel risico mee loopt. Nou, daar is niemand mee gebaat. En dat zijn uh, uw zorgen. Meneer Van der Gaag, directeur van de ABU. Dank voor uw toelichting. Dank. Goedemiddag. Dan is Marco Verhoef hier binnengekomen. Marco uh, betekent het weer. Marco, rustig herf weer, hè? Ja, het gebeurt niet veel vandaag. Het is uh, wel grijs. Uh, regen, daar ging ik gisteren vanuit. Uh, uh, die zou er wel komen. Maar dat valt allemaal heel erg mee. Af en toe is het wat gespatter, een beetje motregen. Maar op veel plaatsen is het ook gewoon lang droog gebleven. Ja, en dan ook nog eens weinig wind. Uh, er gebeurt inderdaad heel erg weinig. En blijft dat zo de komende dagen? De komende 24 tot 36 uur wel. Dat betekent dat we morgen ook nog steeds een rustige dag hebben. Een rustige nacht ook, waarin het bewolkt blijft. Waarin er af en toe wat regen of motregen valt. Wat meer dan overdag waarschijnlijk. Misschien dat er ook wat neerzijds wordt En echt koud wordt het niet. In Limburg de laagste temperatuur een graad of vier. met het noordwestelijk kustgebied gebied bijvoorbeeld 9 graden. Morgen wordt het wel vrij zacht. 7 tot 11 graden. Bewolking houden we nog wel een poosje. Maar de neerslag gaat er vrij snel uit. In het zuiden valt nog wat. En dan later op de dag heel voorzichtig een klein zonnetje misschien. En dan is het echt best heel aardig weer. En dan gaat het weer daarna uit een ander vaatje tappen. Want vrijdag komt er een beetje beweging in de atmosfeer. Ja, beweging betekent wind. Onder andere inderdaad, ja, er komt een laag drukgebied dichterbij. En dat zorgt ervoor dat de wind gaat draaien naar het zuidwesten. Gaat aantrekken ook, wordt sowieso hard langs de kust, windkracht 7. En dan gaat het ook nog eens regen in de loop van vrijdag. Als die regen voorbij is, komen we letterlijk van de regen in de drup. Want dan krijgen we te maken met buien. Nou, er zou nog wel eens een keertje hagel bij kunnen zitten bij die buien. Of onweer zelfs. Dan gaat in de loop van de nacht naar zaterdag de wind draaien naar het noordwesten. Wordt het langzaamaan minder buig, krijgen we meer opklaringen. En dan is het weekend eigenlijk best vriendelijk met zaterdag nog wel buien. maar ook als en zondag is het waarschijnlijk droog. Elke werkdag s ochtends van 6 tot half 10 en smiddags middags van half 5 tot half 7 het nieuws uit binnen en buitenland in het NOS Radio 1 journaal. To the She's burning never knew which way she was turning and i still know the pain she brought Chris Cap, een Amerikaanse zanger met ouders trouwens die uit Cuba komen. De gaswinning in Groningen kan tot meer en heftiger aardbevingen leiden. Dat blijkt uit mails van de NAM, het staatstoezicht op de mijnen... en het ministerie van Economische Zaken. Die mails, dat kon u gisteren ook al bij ons horen, heeft de NOS ingezien. De Tweede Kamer reageert geschrokken op deze berichtgeving. Een verslag hoort u van Peter Blok. De aardbevingen in Groningen kunnen veel krachtiger worden... dan ze tot nu toe zijn geweest. Bevingen tussen 4,5 en 6 op de schaal van Richter zijn niet uitgesloten. Zo staat in mails van de Nederlandse Aardoliemaatschappij... het staatstoezicht op de mijnen en het ministerie van Economische Zaken. GroenLinks reageert geschrokken... Lisbeth van Tongeren. Ja, de, toen ik die e-mails uh, gisteravond las, toen dacht ik echt van... nou, minister Kamp had ons toch een stuk beter kunnen informeren. En ik heb nog steeds dezelfde vraag als in januari. Waarom volgen we advies van een toezichthouder gewoon niet op? En hoe komt dat, denkt u? Ja, ik denk dat er nogal wat geld mee gemoeid is... en dat dus de begroting belangrijker is dan de bevolking in Groningen. En wat moet er nu gebeuren, zo snel mogelijk? Precies hetzelfde wat ik kamp ook in januari gevraagd heb. De gaswinning terugbrengen. En je kan pas op dit niveau weer gaan gaswinnen... als je helemaal zeker weet dat het veilig is voor de bevolking in Groningen. D66 vindt dat de gaskraan dan maar wat dichter moet. Want nu is het iedere keer toch weer schrikken, zegt Stientje van Veldhoven. Ik kan me voorstellen dat dat voor de mensen in Groningen ook heel erg schrikken is. Een tijdje geleden werd hij nog verteld, er is geen verband... Toen was het, er is wel een verband, maar de aardschokken zullen meevallen. En het wordt eigenlijk met de kennis die we opdoen alleen maar erger elke keer. Dus ik kan me voorstellen dat men zich in Groningen extra ongerust maakt. Wat moet er gebeuren? Moet de gaskraan dicht? D66 heeft dit voorjaar voorgesteld om in ieder geval dit jaar de gaskraan wat dicht te draaien, zodat we voor onszelf tijd kopen om goed onderzoek te doen en naar een veilige aardgaswinning te komen. Dat voorstel staat wat mij betreft nog steeds. Jan Vos van de Partij van de Arbeid vindt de veiligheid het allerbelangrijkste. Ik denk dat we de veiligheid van de bewoners van Groningen serieus moeten nemen. Dat telt het allerzwaarste. Moet er minder gas gewonnen worden? Als je kijkt wat er nu aan de hand is, is dat er informatie naar boven is gekomen. Op basis waarvan ik zeg, uh, ja, we moeten zonder een keertje heel goed zien of dat de veiligheid van de bewoners van Groningen hier gegarandeerd is. Ik heb al eerder een debat aangevraagd omdat dit jaar weer meer bevingen hebben plaatsgevonden in Groningen dan vorig jaar over het gehele jaar. Dus het loopt echt op. Ik denk dat we het allemaal bij elkaar moeten bespreken. Dat we heel goed moeten kijken ook wat het belang is voor heel Nederland. Van die gaswinning. En dat moeten we allemaal afwegen. En dan kunnen we elkaar tot een oordeel komen. Maar wordt het niet een beetje op zijn beloop gelaten? Omdat de, die gasbaten ook erg goed van pas komen, die miljarden? Nou, dit wordt absoluut niet uh, op zijn beloop gelaten. Het is niet voor niks dat we hier opnieuw nu aandacht voor vragen. De veiligheid van de bewoners van Groningen staat voorop. Het duurt lang. Maar dat kan niet anders, zegt René Leegte van de VVD. Op dit moment weten we niet wat een oplossing is. En dat is het frustrerende, ook voor mensen in Groningen. Ik kom daar zelf vandaan, familie van mij woont in dat gebied. En zij bellen vaak, zeggen ze René, wat kunnen we van je verwachten? En dan zeg ik, dat weet ik nog niet. We zullen moeten wachten tot januari, tot we echt weten wat we kunnen doen. Want om nu alleen maar te zeggen dat het erger wordt, en daar heeft niemand iets aan. Wat we vooral willen weten, is wat gaan we straks doen... om te zorgen dat mensen weer weten waar ze aan toe zijn. Ja, wat vindt de VVD het belangrijkste? De veiligheid van de mensen in Groningen of de aardgasbaten? Ja, maar het is niet een, een, het een of het ander. Het probleem is dat er aardbevingen zijn en zullen blijven. En de vraag is, hoe gaan we daarmee om? Natuurlijk gaat het altijd om de veiligheid van mensen. Ja, maar dat heeft een prijs. En als dat gebeurt, dan uh, moet dat gat elders worden opgevuld. Ja, maar dat is de verkeerde discussie. Dat zou zijn alsof wij uh, risico's tegen geld willen afschrijven. Wat we willen doen is mensen de zekerheid geven dat als we beslissingen nemen, dat die ook helpen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 Kijk op zwitserleven.nl/slash paren. Vijf uur.